In Paramaribo hebben een kleine 5000 mensen meegedaan aan een protestocht tegen de omstreden amnestiewet in Suriname. Door die wet gaan de huidige president, Desi Boutersen, en andere verdachten van de decembermoorden vrijuit. Ook als ze in een proces worden veroordeeld. En ook in Amsterdam was er een betoging tegen de amnestiewet gisteravond. Minstens 250 mensen deden daaraan mee. In Zuid-Korea zijn om zes uur plaatselijke tijd de stembureaus opengegaan voor de parlementsverkiezingen. In totaal mogen bijna 40 miljoen kiesgerechtigden hun stem uitbrengen. In het land zijn opiniepeilingen verboden, maar volgens analisten monden de verkiezingen uit in een nek aan nek race tussen de conservatieve regeringspartij NGP en de links-liberale oppositiepartij DVP.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. Het schoonheidsgeheim van 30 jaar Cosmopolitan. Een vooruitblik op de wielerklassieker De Brabantse Pijl... en onze man in Washington over Mitt Romney... die vrijwel zeker de presidentskandidaat wordt voor de Republikeinen. Goedemorgen, het is twee minuten over vier op woensdag 11 april. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL... Het laatste nieuws van het verre buitenland. Tot vlak om Doek. Aan het succesverhaal van Hoe overleef, ik de Ho Hoe overleef ik reeks... lijkt voorlopig nog geen eind te komen. Naast een musical, een film, een eigen tijdschrift en een televisieserie... zijn ook nog steeds de bekende kinderboeken nog erg in trek. Het dertiende deel in de serie, met de titel Hoe overleef ik mijn vader en hij en mij... is nu een van de grote kanshebbers voor de jonge jury. Schrijfster Francine Ome kan daarmee vandaag voor de derde keer op rij... de jonge juryprijs winnen. Goedemorgen. Is het nog wel een spannende dag voor u? Twee keer achter elkaar gewonnen, vijf keer in totaal? Het wordt elke keer nog spannender eigenlijk. Ja, want u moet een beetje de, de reeks volhouden. Ja, ja. De verwachtingen waarmaken. Ja, ja absoluut. Ja. Het zijn hele bekende kinderboeken. Uh, al best lang ook, hè? Hoe, hoe oud is de eerste eigenlijk? Uh, 13 jaar. 13 jaar. De, de serie telt 13 delen. Er is elk jaar een deel verschenen. Ja, en u wint dus uh, vrij regelmatig uh, een prijs ja. daarmee. Hoe schat ja. u dit jaar uw kans in? Ja, daar, daar doe ik geen uitspraak over. Nou, nah, jawel. Nee. nee, nee, nee, nee. Ik hoop natuurlijk dat ik win. En um, verder heb ik daar echt geen... Uh, nee, daar doe ik geen uitspraak over. Ja. Want uh, het is van de jonge jury. Dus ik neem aan dat het, uh, nou ja, het jeugdpubliek zelf mag stemmen voor het beste boek. Uh, het, zijn, het gaat om kinderen van 12 tot 15 jaar. Vorig jaar hebben er, ik geloof, ruim 10.000 kinderen gestemd. Ik weet niet hoeveel het er dit jaar zijn. heel veel kinderen aan mee. Is dat ook wat deze prijs zo mooi maakt? Dat het echt een prijs is die door de doelgroep zelf wordt uitgereikt... en niet door een aantal mensen die uh, met hun brilletjes op de neus uh, gaan vertellen... wat het beste kinderboek is, terwijl ze zelf achter in de veertig zijn? Ja, dat zegt u helemaal goed. Ja, het is een, een publieksprijs en dat vind ik een hele fijne, goede prijs. Wat is het succes van de serie? Um, ik denk dat kinderen zich uh, goed kunnen identificeren met de hoofdpersonen. En dat ze iets aan de boeken hebben. Tenminste, dat krijg ik van ze terug. Er zit humor in. Het is erg herkenbaar, dus het spiegelt hun eigen leven. En dan natuurlijk is het wat gecomprimeerder. Ja, dus boeken als Hoe overleef ik de brugklas? Dat is gewoon handig voor mensen die naar de brugklas ja. moeten. Ja. Oh ja, ja, ja. En is het dan ook zo dat het ook wel misschien lekker is dat de doelgroep telkens opnieuw vernieuwt? Ik bedoel, een kind van 10, dat is ongeveer de doelgroep, hè? De 10 tot de 12, 14, 15 jaar. Ja, precies. Nou, die die ja, zijn maar 5 ja. jaar in, in die doelgroep en dan zijn het weer hele nieuwe mensen die allemaal uw boek weer kunnen ontdekken. Ja, ja dat is natuurlijk hartstikke fijn. Is dat de Want charme de... van kinderboeken schrijven ook? <laughs> nou ja, van een, van een kinderboek schrijven dat beklijft, ja. Uh, er zijn natuurlijk ook uh, boeken die niet in druk blijven. Dus ik vind het wel heel bijzonder dat na al die jaren. dat de kinderen nog steeds de boeken lezen. Daar, er is een, inmiddels een hele groep uh, vol, jong volwassenen. Ex-hoe overleef ik lezers. Ja, dat is toch mooi. Aparte... Ik, ik neem aan ja. dat Bastian en ik dat namelijk ongeveer zelf zijn. Ja, dat weet ik al zeker. Maar wij, wij zijn allebei de mensen die net, nou, nog niet echt net uit de kinderboeken zijn. Maar we hebben zelf nog geen kinderen. Uh, wat zijn dan de kinderboekenschrijvers op wie we nu echt moeten letten? Want daar zijn we een beetje uit, denk ik, op dit moment. Uh, nou ja, uh, voor welke leeftijd had je gedacht? Nou ja, om, uh, ongeveer, uh, voor je toekomstige euh, kinderen of uh, baby's? Of, nou, uh, <laughs> laten we dit, u, uw eigen concurrenten. Misschien ziet u het niet zoals concurrenten, maar in diezelfde categorie. Zeg maar, de echte 10 nou, ja, tot 15 jaar. Uh, nou, ik vind Simon van de Geest, vind ik heel goed. Anker Kranendonk, vind ik goed schrijven. Nou ja, Paul Biegel de. de, de, nou, de dat, dat zijn natuurlijk wel al wat oudere garden, maar die nog steeds. De boeken die ik ongeveer 13 jaar geleden dus las, naast uh, uw boeken van uh, uh, Hoe overleef ik die Thea Beckman, Tonke Dracht, die, die zijn allemaal nog steeds ook nog steeds populair onder ja, de Ja, zeker. En ze, zijn ze natuurlijk worden gefilmd nog steeds. Ja, geen goede boek. Ten Evergreens die ook nog steeds verfilmd worden. Jan Terlouw en dat zijn gewoon verhalen die blijven. Dus misschien wint u nog meer prijzen vandaag. U zou het uh, erg verdienen. Hoe overleef ik mijn vader en hij mij is in ieder geval een van de grote kanshebbers voor de jonge jury. Dank u wel. Francine Omen.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 Van de 18 verkopers was er vrijwel geen één werkzaam in de schoonmaakbranche. En volgens het RIVM liegen de verkopers als ze zeggen dat het voor de schoonmaak bedoeld is. In Nederland belanden in 2011 zo'n 1200 mensen op de eerste hulp door gebruik van GHB. Dat was drie keer zoveel als in 2005. De politie is al anderhalve week bezig een ontsnapte TBS'er te vinden. Dit is vandaag te lezen in Spits. De man ontsnapte op vrijdag 30 maart uit kliniek De Kijverlanden tijdens een proefverlof.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 Dat is niet raar. De Belgen verwachten van hun eigen prinses meer degelijkheid. Daarom zullen de Belgen, hoe leuk ze Maxima ook vinden... haar niet zo snel inruilen voor hun eigen Mathilde. In de Volkskrant staat vandaag dat de Britse premier Cameron... met een nieuwe methode zijn ministers gaat evalueren. Zijn iPad gaat hem daarbij helpen. Voor 20.000 pond, zo'n 24.000 euro, is een app ontwikkeld... waarmee Cameron direct toegang krijgt tot alle overheidsstatistieken... actuele beurskoersen en notulen van kabinetsvergaderingen... Maar veel belangrijker is dat Cameron de bewindslieden kan beoordelen... op een schaal van 1 tot 5. Scoor je 1 of 2, dan lang promotie. Maar bij een 5 mag je vrezen voor je baan. En tot zover een overzicht van alles wat er in de krant staat. Morgen vroeg, die ploft zometeen op je duurmaat. Er staan natuurlijk nog veel meer. Um, zometeen, dan gaan we het uh, hebben... Over de Waalse Pijl, de eerste echte wielerklassieker komt eraan. En uh, er doen Nederlanders mee voor de Rauwbankploeg. En dus mogen wij bellen met Frans Maas. Hij gaat ons alles vertellen over uh, hoe die race eruit gaat zien. Dat zometeen, na de muziek van Pieter Tosch. Het is uh, kwart over vier. Dat is voor heel veel mensen heel erg vroeg, maar voor mij heel erg laat. Vandaar misschien ook een klein foutje zo net. Ik zei Waalse pijl, waar ik natuurlijk Brabantse pijl moest zeggen. Die wordt natuurlijk eerst gereden vandaag. Ja. De boeken-app van onze columnist Sidney Volmer won een prestigieuze Gouden Spin Award in de categorie Innovatie. Onze WNL-collega Cameron Oela sprak hem eerder deze nacht. Hij wilde weten wat die Spin Awards precies zijn. Dus. Zijn de jaarlijkse uitgereikte prijzen voor creativiteit in interactieve communicatie. Zoals dat zo mooi heet. Helemaal vol, maar houdt er eigenlijk uh, in dat er uh, ongelooflijk veel gebeurt op het gebied van uh, websites, games, uh, apps, uh, campagnes, noem maar op. En daarvan wordt de creme de la creme ieder jaar wordt, uh, wordt uitgekozen, wordt genomineerd. En daarvan winnen er dan een aantal. En uh, wij hebben zelfs een gouden Spin Award gewonnen. Ja, want er zijn geloof ik zelfs ongeveer 30 categorieën. Uh, volgens mij zijn er ongeveer acht en negen categorieën... en zijn er 30 spin awards uitgereikt. Ah. Uh, en daarvan dan nog maar weer zeven gouden. En die rijken ze ook nog niet te in elke categorie uit, zeg maar. Dus, uh, dat, nu is, heb jij, dat is best bijzonder. Je hebt een, uh, in de categorie innovatie een, een gouden spin award gewonnen... Uh, ja, voor je boeken app, alles ruikt naar chocola. Dezelfde mm -hmm. titel trouwens ook als het Roman he, die van jouw hand is verschenen. Um, ja. uh, wat is de boek app? Laten we daar eens mee beginnen. Wat is dat? Nou, de, de boek app is een app die je in, voor je iPad uh, in de app store kunt downloaden um, en die zorgt ervoor dat je het hele boek kunt lezen. Plus uh, krankzinnig veel extra's, um, waaronder het door mij heer, de ingesproken audioboek. Hm. Um, daarnaast is elke referentie in het boek is aan te klikken, dus elke muzikant, elke filmtitel. Uh, daar kun je tikken en dan krijg je een kleine pop-up en dan kun je meteen naar YouTube, Spotify, Wikipedia gaan. Um, dat, dat zit er onder andere in. We, we hebben een boekenlegger, erin, zit een digitale boekenlegger. We hebben social media dat je met mij als schrijver kunt praten. En, uh, ja, de bladzijdes worden geler elke keer dat je het leest, dus het zit eigenlijk vol met allemaal extra's die de beleving van het boek uh, uh, versterken. Innovatie, tenminste dat is de categorie waarin je de prijs hebt gewonnen. Dus dit is uniek? Ja, ja het is de eerste keer in de geschiedenis van de Spin Awards dat er een boek-app is genomineerd. En laat staan dat we hem ook nog eens hebben gewonnen. Ja. Um, en wat ze van de jury zeiden is dat het niet de eerste boek-app is die ontwikkeld is, maar wel de beste. Um, en uh, dat het er een keer is die eindelijk de brug sloeg tussen twee werelden. Um, en ze hopen dat het het stelschroef mag zijn voor een nieuwe generatie boeken. En gebeurt het als zie je al dat anderen eigenlijk kopiëren wat jij al doet? Um, maar we, zijn, we hebben zelf natuurlijk een framework gemaakt waar in principe willekeurig wel boek in te hangen is eigenlijk. En dan gaat het er vervolgens om om het boek zo te hertalen naar een iPad toe, dat het ook echt van toegevoegde waarde is in plaats van alleen maar een platte digitale tekst. En daar is alles uit en chocola is daar de eerste van. En er zijn nu een aantal andere uitgevers, zowel in Nederland als in het buitenland, waar we mee praten en die dit heel graag willen hebben. Dat is dan de boekenapp. Nu heb je een gouden spin-award. Begon nog even voor de duidelijkheid, hoe groot zijn die spin-awards eigenlijk? Is dat nou echt dé prijs op, uh, op dit gebied die je kan winnen op online communicatie? Ja, voor, voor uh, interactieve communicatie is dit uh, het, in Nederland het hoogst haalbare. Het is... Uh, ja, een beetje een gouden lookie of een, of een ACO-literatuurprijs. Maar dan in dit hoekje, zeg maar, in het hoekje van, uh, van vernieuwing en innovatie. En uh, dat, is, dat maakt het zo tof. Want, ja, er is ook wel wat pers geweest tot nu toe. Vooral oude media-kranten die gewoon niet helemaal begrepen wat we voor moois hadden gemaakt. en ja, daar, Die kunnen er nou niet echt meer omheen, zeg maar. Wie waren jouw grote concurrenten eigenlijk? Uh, KLM was een grote concurrent. Douw Egbert was een concurrent. Met zijn zijn megabedrijven. Uh, uh, ja, reclamebureaus met budgetten waar wij tien uh, jaar voor zouden moeten werken of zo. En, en dit hebben wij allemaal gedaan met een paar duizend euro. Dus het, ja, dus, uh, we waren gewoon de underdog. En het veel heel leuk dat het dus gelukt is. Uh, hoe ziet de prijs eruit? Wat bestaat die uit? Uh, je krijgt oorkomens. En um, je krijgt zo'n zo gouden uh, Superbowl ring, mm. zeg maar. Zo'n zo hele dikke, foute... Uh, kampioensring en dat is een fantastisch mooi ding om vast te hebben en uh, op de vinger te schuiven. Maar daar heb je verder niks aan ofzo. Het is geen geldprijs of, uh, of iets anders dan, dan de eer. Dus het heeft een mooi plekje gekregen, die uh, rare gouden prijs. Hij staat uh, inderdaad bij de mensen van, uh, van Côte d'Azur en, en uh, ja god, we zullen er toch een beetje gaan roleren met Buurt uh, Vrij en met mezelf... Uh, en misschien dat hij zelfs nog even bij de uitgeverij kan komen te staan ook. Maar, maar de oorkonden zullen we allemaal gewoon aan de muur hangen. Dat, uh, ja, ik zeker. U hoorde WNL-collega Cameron Oela in gesprek met schrijver Sidney Volmer. Hoe werkt dit? Wat vindt u daarvan? Waarom is dit zo? Vragen, vragen, vragen. We stellen ze de hele dag. En we geven de hele dag door antwoorden. En dan heb je ook nog van die vragen die we niet durven te stellen. Onze verslaggeefster, Cecile van der Grift, heeft daar absoluut geen last van. Zij gaat op zoek naar de antwoorden op de vragen die niet gesteld worden. Twee stuks fruit en 200 gram groenten per dag raden voedingsdeskundigen vaak aan. Een appel tijdens de lunch, dat lukt mij nog wel. Maar die ene kiwi, ja, die schiet er vaak bij in. Daarom heb ik vitaminepillen gekocht. Maar wat ik me afvraag is, werken deze vitaminepillen echt om mijn weerstand te verhogen... of is dat maar een marketingtruc? Voor mij zit Stanley Brul, hoogleraar moleculaire biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Stanley, heb jij het antwoord op mijn vraag... Ik zou die twee stuks fruit en die, die uh, groente maar nemen als ik al was. lijkt me heel gezond. En die vitaminepil die, uh, die kun je beter maar laten zitten. Um, als je nou gewoon zegt van ik, ik, ik wil gezond blijven... Dan, uh, dan is het preventie beter dan genezen. Dus ik heb hier twee vormen liggen. Ik heb uh, bruistabletten gekocht van een uh, bekend merk. En ik heb uh, bruistabletten gekocht uh, van een eigen merk. Zit daar dan ook nog verschil in of zeg je allebei niet doen? Nou, ik zou ze beiden eigenlijk maar laten. Het enige voordeel is wel die van het eigen merk. Um, uh, daar staat op wat erin zit. Vitamine C staat erin. En het andere merk, dat, uh, daar staat een plantextract op. Dus je kunt allerlei dingen daarbij denken. Uh, maar je weet in ieder geval niet precies wat voor uh, werkzame stoffen erin zitten. Maar in geen van beide gevallen zou ik zeggen, het is echt nodig om het te doen als je die twee stuks fruit uh, per dag uh, eet. Maar ik kom dus niet aan die twee stukken fruit per dag. Dus dat is mijn probleem. En ik wil toch mijn weerstand hoog houden. Nou, je kunt altijd, als je het helemaal inderdaad niet doet, die twee stuks fruit, dan kun je natuurlijk zeggen van, uh, gebruik vitamine C dan extra. Um, en dan zou ik diegene nemen waarop staat wat erin zit. Die is nog wat goedkoper ook waarschijnlijk dan de andere. Uh, en is dus even goed uh, werkzaam. Maar u zegt, het helpt eigenlijk helemaal niet. Kunnen we dan niet de vitaminepillen gewoon achter ons laten? Nou, als je gezond eet, dan kun je ze achter je laten, denk ik. Maar um, als je dan nou zegt, van ik, ik haal dat niet, hè, ik haal die twee stuks fruit per dag niet... dan kun je ze altijd nemen als een toevoeging, als een aanvulling op datgene wat je eet. Um, ik zou wel oppassen, ik zou wel nog steeds degene nemen waar echt waarvan je weet wat erin zit, dus die vitamine C. En alles andere staat, waar niet op staat wat erin zit, exact, daar zou ik maar laten zitten. Maar is het dan eigenlijk niet een soort oplichterij geworden? Nou, um, zover wil ik niet gaan. Ik zou zeggen het is een marketingtruc en je kunt het, dus, uh, je kunt het uh, in ieder geval schaden doet het niet. Mag het niet doen als het toegelaten wordt als supplement en voor de rest is het een, uh, een truc. Ja, want hier staat op verhoog je weerstand en ook als je ziek bent, word je sneller beter. Onzin dus. Nou, als je ziek bent, word je sneller beter. Als je nou maar gewoon dit fruit eet, dan gaat het in ieder geval al uh, waarschijnlijk de goede kant op. Uh, die, uh, dat andere, dat je sneller beter wordt met die vitamine C extra, ik zou zeggen voor een groot deel onzin. Ja. U zegt het is niet schadelijk. Kun je niet te veel vitaminepillen nemen? Nou, van deze vitamines, vitamine C en dingen die daarop lijken ook, die zijn wateroplosbaar. Daar kun je moeilijk te veel van nemen. Dat gaat heel snel worden weer uitgescheiden uh, met de urine. Uh, andere vitamines, vitamine E bijvoorbeeld, uh, vitamine D, uh, dat zijn de vitamines, die kun je wel te veel van nemen. Die zijn vetoplosbaar. Dus als je daar veel van neemt, blijven ze ook in het vet achter, makkelijk. Daar zou ik echt mee oppassen. Maar wat is dan het gevaar daarvan? Nou, te veel vitamine E en, te, en uh, vitamine D bijvoorbeeld, uh, dat zijn uh, vitamines die antioxidantenwerkingen hebben. Die hebben dus werking tegen schade uh, die je krijgt door te veel zonlicht bijvoorbeeld, of te veel andere oxidatieve schade. Uh, maar ze kunnen ook wel juist pro oxidanten kunnen juist een, een, een, een werking hebben dat ze het bevorderen als je daar te veel van inneemt. Dus de schade die je daarvan kan krijgen is ook bijvoorbeeld toch een verhoogd risico op oxidatieve schade. Misschien wel zelfs ongewenste schade zoals kanker ontstaan. Moet je mee oppassen dus. Voor mij is het meer dan duidelijk. Die vitaminepillen gaan mij echt niet helpen mijn weerstand te verhogen. Weg met die dingen dus.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 Kleine Belgische mevrouw met heel groot haar. Een hele mooie muziek. Sella Sue en Crazy Vibes. Taart met magere slagroom en cadeautjes... met een strik van Chanel vandaag op de redactie van Cosmopolitan. Het beroemde vrouwenblad viert namelijk haar 30ste verjaardag. Hoewel het blad nog even modieus is als in 1982... is er in de loop van de jaren heel veel veranderd. Jordi Haasjes van de Erasmus Universiteit... die deed onderzoek naar het blad. Goedemorgen... Voor de mensen die echt niet weten wat de Cosmopolitan is, hoe omschrijven we het blad? Um, ja, een heel eigen tijds en uh, hit magazine natuurlijk. Um, ja, het is vooral op jonge vrouwen, um, zelfstandigen, avontuurlijk, met uh, pit, die uh, ja, echt de levensgenieters zijn en gewoon alles uit te halen. En als je er onderzoek naar hebt gedaan, dan neem ik aan zelf ook een trouwe lezer? Uh, ja, okay. helemaal. En om nog even concreet te maken, wat staat er dan in? Of wat zijn jouw favoriete rubrieken? Ik heb niet echt de favoriete rubrieken, maar wat er in staat, ze zijn eigenlijk heel divers qua onderwerpen. En ik denk dat dat ook uh, het een heel sterk blad maakt. Ze dus schrijven we over van alles, van seks, relaties, tot uh, ja. carrière, uh, mode, beauty, van alles en nog wat. Dus uh, alles staat er echt in. Het klinkt niet echt als een heel onderscheidend vrouwenblad. Want het, wat ik net hoorde is eigenlijk allemaal wat er in ieder vrouwenblad staat. Dat zeg nou, ik wel ik als man hoor, maar... Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat uh, Cosmopolitan toch meer... Uh, ja, korte rubrieken ook afwisselen met lange reportages... en dat een heleboel uh, vrouwenbladen toch wat meer de nadruk leggen op mode. En dat zij dat wat minder doen. Ze hebben ook echt wat meer adviesrubrieken en wat informerende rubrieken. En ik denk dat dat wel een verschil maakt met andere vrouwenbladen. En sowieso ook de doelgroep natuurlijk. Ja. Nou bestaat de Cosmopolitan nu dus precies 30 jaar, 1982 opgericht. Ja. het eerste nummer uitgegeven. Um, is het in al die tijd echt veel veranderd? Nou, ze zijn natuurlijk wel heel trouw gebleven aan hun eigen concept, wat natuurlijk ook wel moet met zo'n blad, ook een internationaal blad. Maar uh, ja, je merkt wel echt uh, dat het degelijk dat er verschillen zijn uh, in uh, sowieso door soort onderwerpen die in het blad staan, dus er wat in veranderd. Wat er in die onderwerpen besproken wordt en ook de toon die je uh, um, gehanteert naar de leesresten toe. En daar zie je wel echt hele duidelijke uh, veranderingen. Ja, dat veranderingen plaats plaatsgevonden. Nou, bijvoorbeeld gezondheid was in de jaren 80 een uh, belangrijk onderwerp. En uh, echt dat er ook voor werden besproken. En ook uh, ja, de vrouwelijke gezondheid. Dus uh, in verband met ongesteldheid en zo. Wat je nou eigenlijk niet meer terugziet. En nu zijn bijvoorbeeld onderwerpen als uh, uiterlijk en seks uh, weer heel belangrijk. Die er toen ook al wel in maar wel uh, minder belangrijk aan deze waren dan in de jaren 80. Ja, want een blad van dit statuur kan natuurlijk wel uh, flinke invloed hebben op eigenlijk de hele samenleving zo ongeveer. Ja, dat is altijd een beetje moeilijk te zeggen natuurlijk. Want het is, ja, je weet natuurlijk nooit hoeveel invloed media daadwerkelijk heeft. En uh, ook met maatschappelijke veranderingen, waar ik onderzoek naar heb gedaan in Cosmopolitan, is het altijd wel de vraag van wat ze eerst ja het kip of het ei, weet je wel. Uh, uh, ja, het zijn eerste maatschappelijke ontwikkelingen die de invloed hebben op uh, de inhoud van tijdschriften, of is het juist andersom? Dus dat is natuurlijk wel een beetje de vraag. Maar als je kijkt naar Cosmopolitan, dan zie je wel degelijk dat uh, maatschappelijke veranderingen wel terugkomen in uh, de inhoud van het plant. Ja, zo was jouw onderzoek gericht op feminisme. Ja, dat klopt. Daar kan zo'n ja, blad ziet, echter, uh, echt iets veranderen, lijkt me. Uh, ja, nou ja, je ziet natuurlijk wel... Cosmopolitan is in de jaren tachtig in Nederland gekomen. En uh, het feminisme was natuurlijk toen al was nog wel aanwezig... maar niet zo heftig als bijvoorbeeld in de jaren zestig uh, het geval was. Uh, wat je wel erg terugziet, is dat in feminisme... Uh, de derde golf feminisme, zover je daarvan kunt spreken... zie je echt een beetje een fragmentatie van het feminisme... en veel meer kleinere stromingen. En dat zie je ook wel terugkomen in de meerstemmendheid in Cosmopolitan. Dat het meerdere meningen heeft binnen bepaalde onderwerpen. En dat is ook wat ik bedoelde met die veranderingen in onderwerpen. Dus van zo en seks en uh, carrière, zie je toch wel meerdere boodschappen terugkomen. Maar wat was dan eerder het feminisme of de cosmopolitan? Ja, het feminisme denk ik is sowieso in Nederland het feminisme natuurlijk. In Amerika is het, uh, gaat het een beetje hand in hand, denk ik meer. Want daar was het wel echt uh, het eerste blad dat echt openlijk over seks en zo sprak. 126 maar. jaar daar al, hè? Ja, 126 is het, jaar. Ja, dat is, is nou veel, enorm lang. Dan is het dan, als het een succesformule is, dan gaat het naar Nederland toe. Is er een groot verschil tussen de Amerikaanse en de Nederlandse cosmopolitan? Uh, nou, er zijn altijd wel bij zo'n licentietitel wel bepaalde dingen waar ze zich aan moeten houden. Maar er worden natuurlijk wel gekeken naar de doelgroep. Je kunt het nooit exact overnemen. Dan moet ik zeggen dat ik de Amerikaanse cosmopolitan uh, niet lees. Dus dat ik ook echt uh, niet erg een idee heb. Maar ik weet wel dat die eisen best wel streng zijn. Er zijn wel bepaalde dingen die echt in zo'n blad terug moeten komen. Oké, okay. dus als wij zeggen dat er uh, taart met magere slagroom en een strik uh, van Chanel om de cadeautjes heen, dat is eigenlijk dekt de lading niet helemaal van Cosmopolitan. En het heeft ook echt nog wel een functie als een soort, nou, feministisch blad eromheen. Nou ja, ja ik, ik denk dat het nog wel een functie heeft. Kijk, feminisme is natuurlijk ook in Nederland wel. Ja, wat minder uh, op de volgrond uh, nu. En Cosmopolitan heeft een beetje het feminisme van ja niet, niet lullen, maar poetsen. We zijn gewoon gelijk aan elkaar en uh, ga er gewoon voor... en uh, haal uit het leven wat je eruit wil halen. Al dertig en jaar ja, dus. Ja. Al dertig jaar. Al dertig, Vandaag ja, zijn ze precies. jarig. Uh, Jordi Haasjes deed onderzoek naar de Cosmopolitan. Ze is van de Erasmus Universiteit. Dank je wel. Ja, graag gedaan.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 Bij bomaanslagen in Afghanistan zijn om 9 uur lokale tijd minstens 20 mensen omgekomen en raakten zeker 60 mensen gewond. In het zuiden en westen van Afghanistan vonden op korte tijd na elkaar twee explosies plaats. De aanslagen werden gepleegd met auto's die afgeladen waren met explosieven. De Taliban heeft de aanslagen opgeëist. Financieel nieuws. De Nikkei staat op 9.441 e punten en dat is een daling van 1%. Tot slot nog even een mededeling. Tot 7 uur vanochtend vinden er werkzaamheden plaats aan de zendmast in Loopik. Hierdoor kan het signaal van Radio 1 deze nacht storen. Onze excuses hiervoor. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Christel. Wekelijks spreekt politiek stratege Duco Hoogland een column uit in Nu al wakker. Deze week over de G500. Deze week werd het initiatief G500.nl gelanceerd voor een nieuwe toekomst. Een narcistisch Amsterdams clubje welvarende jongeren die positief zijn over de toekomst. Ze zijn niet politiek, maar willen wel met 500 mensen infiltreren in politieke partijen... om vervolgens de macht in het land te grijpen. Sievert van Lienden, een gebrild brulaapje van 21, heeft de leiding. Bij Buitenhof schoof naast hij zelf nog een deel van de Amsterdamse bakfietskliek aan. Onder meer Lennart Boy, een 41-jarige niet-nikser... die niet niks, maar zelfs helemaal niks gezegd heeft tijdens de uitzending... Behalve dan een ingestudeerd citaatje van een pamflet uit 1963 van onder meer Anne Vondeling en Joop den El, Die schreven dat er een financieel eind zit aan de verzorgingsstaat. Wat een vernieuwing zeg. Infiltreren in congressen. Maar de G500 doet niet aan partijpolitiek. Nee, ze richten zich op generationele verdelingsvraagstukken. Een verdelingsvraagstuk, dat is toch de essentie van politiek. Maar goed. Sievert was in Italië en het was ongelooflijk wat hij daar heeft gezien. Een jongen woonde nog bij zijn moeder en had geen zicht op een baan. Wat een verschrikkelijke situatie. Wereldvreemd gewauwel van wat wannabe-juppen met designsjaaltjes. Maar goed, om het initiatief toch een kans te geven, ben ik naar de website gegaan en heb het 10-puntenplan gelezen. Investeer meer in onderwijs, maak zorgkostenvermogens afhankelijk, flexibiliseer de arbeidsmarkt, hervorm de woningmarkt. Geef ZZP'ers toegang tot sociale zekerheid, bouw de staatsschuld af... Zucht, wat een nieuwe punten allemaal. Echt iets waar de gemiddelde jongeren iets aan heeft. Ik zou zeggen, kom eens naar Dordrecht, naar Heerlen of Gouda-Siewert... en dan niet om een congres te leiden. Doe er eens een jaartje vrijwilligerswerk. Iets waarvan je zegt dat jongeren dat zo graag doen. Maar zelf heb je volgens mij nog nooit een poot uitgestoken. Of staat het bewust niet op je cv. Een heel groot deel van de generatie... Waar jij voor zegt het te doen, heeft helemaal geen behoefte om flexibel te werken of de zzp'en of fossiele brandstof te kopen of de staatsschuld af te bouwen. Houd toch op! Dit is een Amsterdams Jong-Juppe Voor een ander voedsellandstrijdende, website runnende, narcistische, 020 studentactivistische, business school volgende, veerstichting deelnemende, hoogbegaafde, machtzoekende, kokende, schilderende, debatterende, whisky drinkende, sigaren rokende, deze 60 sympathiserende, donerende, Apple gebruikende, boeklezende, vergrijsmachtgroenende, groenende, congres meerderheid zoekende, zacht gekookt, initiatief. Altijd goed op het rode lichtje letten, zullen we maar zeggen. Doe maar! Ze zijn uh, heel lang weg geweest. Kwamen nog één keer terug voor een comeback en doen dat nogmaals. Symfonica in Rosso. Zij gaan het helemaal aanpakken. En u kunt erbij zijn 13, 17, 19 en 20 oktober. Ja, helemaal. De wielrenners, we gaan het uh, over wat anders hebben. Die laten na Parijs-Roubaix van afgelopen zondag de steen achter zich. En ze maken zich op voor het heuvellandschap. Met de enige echte Nederlandse wielerklassieker in aantocht, de Amstel Gold Race, wordt er al heel wat belangrijke voorbereidingswedstrijden gereden. Vandaag staat de eerste echte heuvelklassieker op het programma, dan wel in België, de Brabantse Pijl. Ook de ploeg verschijnt aan de start. Frans Maassen heeft als ploegleider het team op scherp gezet. Goedemorgen. Goedemorgen. Rabobank is een van de drie Nederlandse ploegen die vandaag in Leuven aan de start verschijnt. Is deze koers belangrijk voor de ploeg? Ja, zeker. Nou, bijna elke koers is voor ons belangrijk natuurlijk. Maar nou goed, in deze periode zijn alle klassiekers zijn, zijn voor ons belangrijk. Dat is absoluut zo. Maar nu zeiden we, het zijn eigenlijk voorbereidingswedstrijden op de echte wereldbekerwedstrijden. Is het een voorbereidingswedstrijd of ziet u het nog wel als een race op zich? Nou, we zien het wel echt als een race op zich. Kijk, uh, natuurlijk zijn uh, een aantal renners die zondag ook gaan rijden, die, die zijn er niet bij. Zoals uh, Mollema, Geesink en Kruiswijk. Maar uh, desondanks hebben we een heel behoorlijk uh, ploeg hier aan de start. Welke Nederlanders staan er aan de start vandaag? Uh, ja, een goede Breschel, Clement, Martens, Matthews, Sanchez, Van Ten Dam en Boom. Ja, maar Boom die heeft nog wel meegedaan aan Parijs, Roubaix. Maar die gaat ook eh, Amstel-Kolter rijden, wat dus wat betreft. Eh, dat is dat... Eh, ja, moeten we zien hoe die hersteld is. En natuurlijk maar twee dagen tussen. En uh, ja, voor hem is het ook een overgang naar, naar uh, zeg maar de, de bergen Het is altijd lastig om in te schatten wie, hoe goed iemand hersteld is van, uh, van Parijs-Roubaix. Is dat niet heel ongelukkig gepland eigenlijk? Zou dat niet wat later moeten zijn, deze ronde? Deze, deze rit? Uh, Brabantse Pijl bedoel je? ja. Dus heel kort naar parijs Robert. Ja, oké. Okay, maar goed, ik heb de vorige week in, uh, onder een baskrant uh, gezeten. En daar zijn eigenlijk alle renners die, die zeg maar, de komende weken aan bod komen. Die, die hebben daar uh, meestal een voorbereiding uh, genoten. en uh, Natuurlijk zijn er jongens die, die van allebei een beetje goed zijn. Dus uh, ja, die, die proberen dan via zo'n tussenweg uh, door te komen. Ja, Baskeland ging niet onaardig voor de Rouwbankploeg. Bouke Mollema die, uh, werd derde, alleen uh, er vielen ook twee Nederlanders. Nou, kanshebbers misschien wel ook voor de Goldrace. Kr Kruiswijk en Geesink, ziek uit. Zijn die nog wel op tijd fit uh, en uh, uh, gezond weer voor de Goldrace? Ja, dat valt af te wachten. Kijk, natuurlijk hij je liefst met een goed resultaat in Baskeland naar huis. En, uh, ja, en, uh, en niet ziek natuurlijk. Nee. Dus, uh, maar uh, voor is de berichten in de trainingen uh, lopen het alweer... Uh, ja, behoorlijk goed met, uh, met de twee anderen. Maar ja, goed. Uh, natuurlijk, als je liever niet ziek wordt een uh, week voorafgaand aan deze wedstrijden. Ja. Uh, vorig jaar, toen was het echt uh, Gilbert voor, Gilbert na. Philippe Gilbert was in al dit soort wedstrijden. won hij ongeveer. Uh, ja. Maar dit jaar is hij een stuk minder in vorm, wordt er dan gezegd. Uh, ziet u hem nog wel als grote kans hebben? Voor de Brabantse Pijl, om daar maar, maar eens mee te beginnen? Ja, ik zie hem nog wel als uh, kans hebben. Maar niet als, uh, als de allergrootste. Nee, dat is al een grote verandering dan van vorig jaar. Want toen, uh, ja, ik zei het al, die won alles toen. Ja, oké, okay, maar toen was de wedstrijd ervoor uh, ook een stukje beter. En uh, nou, goed, iemand als uh, bijvoorbeeld Krijk van de Ravenmaat, van zijn ploeg, die, die schat ik eigenlijk al uh, morgen net zo hoog in als, als Gilbert. Maar goed, uh, vorig jaar kwam hij ook los uh, in de Brabantse Pijl. En uh, stak hij er in één keer uh, zo gigantisch bovenuit dat hij uh, ja, eigenlijk al, al alles maar bleef winnen. Ja. Nu, nu uh, rijdt de Roubang-ploeg de laatste weken korte uitslagen in grote wedstrijden. Lars Boom zesde in Parijs-Roubaix, Bouke Molleba dus derde in Baskeland. Heeft de Rouwbank nu ook echt een overwinning nodig? Zou het, het zou wel erg lekker zijn voor de moraal natuurlijk als uh, nou ja, bijvoorbeeld Breschel of uh, Sanchez uh, de Brabantse pijl gaat winnen. Nou daar gaan we in ieder geval wel ons best <laughs> voor doen vandaag. Dus, uh, maar dat doen we eigenlijk altijd wel. Maar, uh, maar heeft de ploeg uh, ja. dit ook echt nodig denkt u? Nou, zeker. Winnen, daar gaat het eigenlijk om. En uh, je probeert altijd een uh, wedstrijd helemaal af te maken. En uh, nou, we dachten dat we er klaar mee waren in Baskeland. de afsluitende tijd had uh, Mollema zeg maar, uh, eigenlijk de snelste tijd aan de wereldkampioen verslagen. Maar er kwam er nog weer een Sanchez onderdoor. Dus zo is het altijd wel wat natuurlijk. Het, zijn, uh, het is niet eens voetballen, daar win je verlies verliesje of je speel je gelijk. Maar bij wielrennen zijn er gewoon 200 starters. En uh, ja, dan moet alles kloppen, wil je zo'n wedstrijd winnen. Ja. Nou, nee, Sanchez heeft in ieder geval niet meer uh, die uh, 20.000 Basken achter zich... die hij daar misschien wel had. Dus dat is misschien wel weer een voordeeltje voor de rouwbank. Oh, absoluut. <laughs> we gaan nog best Oké. Okay, nee. Ik heb er een goed gevoel over. Heel veel succes in de Brabantse pijl vandaag. Dank u wel, Frans Maas. Oké, okay, graag gedaan. In Amerika zijn de republikeinse kandidaten druk bezig... om zich te kandideren voor de presidentsverkiezingen. Ze hopen daar het op te nemen tegen Barack Obama. Nou, was het anders... Natuurlijk zou dat meneer Romney ernstig voorlag, maar Centaur heeft het beltje erbij neergegooid. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Nu eerst de weekbladen, want het is woensdag de dag dat die weekbladen weer uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen en we beginnen met nieuwe revue. Daarin een interview met Menno Buug, de voormalig presentator van chockerende tv-programma's, is weer helemaal terug met een programma vanuit de Baas. Helaas is hij niet rechtser geworden door zijn ervaringen in de gevangenis. Buig zegt, dat past niet in mijn genen. Ik blijf lid van de PvdA. Ik ben als de doods voor rechts. Van dit regeringsbeleid lig ik echt wakker. Mocht je vannacht wakker liggen, dan kan je nog tot zes uur naar ons luisteren. Programmamaker Ewout Genemans kreeg veel kritiek op zijn programma Voetbalfans. In Nieuwe Revue pareert hij die kritiek. Genemans zegt, natuurlijk is het voyeur tv Maar ik ben er niet op uit...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 En ook in het onderwijs zelf rukt ICT op. Opiniepijler Maries de Hond wil zelfs een iPad-school openen. HP vraagt zich af of dat vooruitgang is. Voor de balans is er ook nog een verhaal over levende doden. Het verhaal gaat over de revival van de zombies. Opeens zien we ze overal. Waarom? Omdat ze ons doen denken aan een steeds groter wordende groep... in onze samenleving, de demente bejaarden. In Vrij Nederland een treurig verhaal over Griekenland... in het door de economische crisis geteisterde land heerst wanhoop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 ship will carry our bodies safe to the shore.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 Body safe to show uh, Don't listen to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 Ship will carry our body safe to shore. Ik heb ooit. Ja, nu zijn ze wel helemaal klaar. Ik heb ooit ergens gelezen dat in IJsland per hoofd van de bevolking. de meeste mensen in een band zitten. En uh, ik dacht altijd dat Björk alleen maar van uh, IJsland kwam. Maar of Monsters en Men met Little Talk Talks komen daar ook dus vandaan. Dat u het weet. Dat u het weet. De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zantingen. Over 209 dagen, dan is het zover... dan zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2012. Elke week volgen we de Amerikaanse politiek... en de Republikeinse voorverkiezingen in de VS. Het grote nieuws over de verkiezingen kwam gisteravond... toen Rick Santorm besloot uit de race te stappen. Santorm leek de enige kandidaat die met Romney kon verslaan. We spreken hierover met onze correspondent in Washington, D.C., Wouter Zantingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, De strenge conservatief heeft het verloren van de gematigde zakenman. Waarom is Rick Santorm uiteindelijk uit de race gestapt? Het, was, uh, het moment kwam eigenlijk redelijk onverwacht. Uh, Santorm heeft gezegd dat hij... Uit deze stap omdat zijn uh, dochtertje, of een van zijn dochters, uh, Bella, uh, die gehandicapt is, uh, ernstig uh, of erg ziek was. Zij was in het ziekenhuis opgenomen vrijdag. Ze is ondertussen weer ontslagen uit uh, het ziekenhuis, gelukkig. Uh, hij is dat niet als reden aangegeven. Maar uh, er is wel zeker uh, meer aan de hand. De kans om uh, de verkiezingen te winnen werd voor hem steeds steeds kleiner. Hij uh, verloor staat na staat. En de druk van het uh, Republikeins establishment werd steeds groter om uh, de handdoek in de ring te gooien. Want zo'n voorverkiezing kost heel veel geld en de uh, schadigen tot de kandidaten. En ja, de grote strijd is natuurlijk tegen Obama. Hoe langer zo'n voorverkiezing duurt, hè, hoe meer je met elkaar vecht... terwijl uh, de derde, dus Obama, daar dan uh, van profiteert. Bovendien is het ook nog eens zo dat uh, de verkiezingen in Pennsylvania... de voorverkiezingen, die komen eraan op uh, 24 april. Aan nou, Pennsylvania is de thuisstaat van uh, St. Storm. Hij was daar uh, oud-senator en ook inwoner... En uh, hij, ja, hij moet die dus eigenlijk wel winnen. Maar in de peilingen staat hij dus nu zelfs achter op Romney. En dat zou zo'n grote vernedering worden... dat hij nu dus de ernstig zichzelf heeft gehouden en uit de race is gestapt. En dan lijkt het opeens alsof dat dochtertje... misschien meer voor de buitenwereld een mooie manier is om eruit te stappen. Ja... Uh, het zal vast meegespeeld hebben en dat, dat, dat het op een heel vervelende tijd komt als je campagne voert, als je, als je dochter dan ziek is. Maar ze het is, het is natuurlijk uh, al heel erg lang ziek, sinds haar geboorte en, en vaak in het ziekenhuis. Dus, ja. Desalniettemin, toen hij begon, kende helemaal niemand hem en nu eigenlijk bijna iedereen. Was er veel steun voor zijn ideeën? Ja, er is ongeveer vast een vaste groep van uh, 30% procent, uh, van de Republikeinen die, uh, die erg eens is met dit soort ideeën. Ze zitten eigenlijk op uh, Nederlands SGP-niveau. Qua... ...sociale standpunten. Uh, ze moeten het allemaal niet hebben van, van, van homo's... ...van abortus, van euthanasie... ...van voorboetsmiddelen. Uh, en Tim heeft het een uh, tijdje gedaan bij deze groep... ...maar zelfs een iets grotere groep. Uh, Republikeinen hadden een hele lange tijd moeite met Romney... ...omdat ze hem een gladde aal vinden. Hij verandert zijn standpunten... ...en men vertrouwt niet wat hij zegt. En wat je dan hier wel heel veel hoort... is van ja is een ik ben misschien wel niet helemaal met de meet, maar in ieder geval weet ik waar hij voor staat. En uh, daar, dat vind ik dan iets waar ik uh, op kan stemmen. Ja, een heel conservatief vooral. Hij is inmiddels dus uh, opgestapt, heeft hij bekendgemaakt. Wat gaat dit betekenen voor de Republikeinse voorverkiezingen? Nou, de Republikeinse voorverkiezingen zijn zo goed als voorbij. Uh, Newt Gingrich is eigenlijk de enige uh, serieuze kandidaat uh, die er uh, nog in zit voor de uh, Republikeinen. Uh, hij probeert nog met zijn website wat kiezers weg te lokken, maar ja, het is eigenlijk voor hem te laten. De afgelopen weken heeft hij al zijn staf moeten ontslaan. Hij is al zijn sponsoren verloren. Ja, en Newt's, uh, grote strategie was uh, altijd geweest dat dan Romney en door elkaar kapot zouden strijden. En dat hij dan uh, tijdens het grote congres, de conventie in Tampa deze zomer... dat hij dan een compromis dan die zou kunnen worden. Ja, en die strategie is weg. En uh, Newt Gingrich is eigenlijk ook weg. Nu is het, uh, de strijd heel lang spannend geweest, maar misschien ook wel een beetje spannend gemaakt door de Amerikaanse uh, nieuwszenders. Zijn zij het er nu ook overeen, nu St. Thorne eruit is... is het uh, Romney die uh, um, aan het langste eind gaat trekken? Ja, zeker. Als je kijkt naar alle koppen van de krant hier... de, de koppen zijn allemaal... Uh, Romney is de kandidaat en de primaries are over. Dat is echt een grote, uh, grote lijn die je hier wel ziet. Champagne dus in het kamp van Mitt Romney? Uh, nou ja, champagne en keihard aan de slag, hè, ja. want nu begint het echte werk natuurlijk. Want uh, nou, de, dus uh, is uh, Romney de kandidaat, die moet het opnemen tegen Barack Obama. En dus kunnen we nu eindelijk beginnen aan de echte verkiezingen. Ja, Obama heeft nu voor het eerst uh, Romney bij naam genoemd. Hè. Dat is altijd een groot, uh, Och, ja. groot moment. Want uh, je probeert zo lang mogelijk uh, je kandidaat, uh, je tegenstander te negeren. Want om niet eens te, door hem te noemen, hè, dan zit je hem bijna op een gelijk voetstuk. Want ja, want dan is het jij tegen een andere persoon. Nou, wat heeft hij gezegd? Portist? Nou, hij heeft hem voor het genoemd en hij heeft hem uh, eigenlijk een beetje belachelijk gemaakt. Want uh, Romney had het over een beleidsvoorstel waar hij voor was en had hij marvelous genoemd. En dat is niet echt een hip woord, dat kun je nog het beste vertalen met het Nederlands woord enig. En uh, Romney's campagne wordt nu uh, maar duidelijker. Zijn slogan is nu uh, Obama doesn't work. Hij probeert Obama weg te zetten als een, een elitaire geleerde zonder empathisch vermogen. Die het in vier jaar niet is gelukt om de economie bovenop te helpen. En Obama aan de andere kant, die probeert eigenlijk... Uh, weer Romney weg te zetten als uh, iemand die heel elitair is. En een, een zakenman die ook geen empathisch vermogen heeft. En die uh, ja, dus niet weet wat er stond bij de gewone Amerikaan. Ja, en dan gaat het er een beetje om wie het langst op Harvard heeft gezeten, geloof ik. Ik geloof ja, Obama heeft, het, heeft er één gedaan en Romney twee studies uit mijn hoofd. Uh, dat klopt, ja. Uh, Obama heeft uh, een rechtenstudie gedaan aan Harvard. En uh, uh, Romney heeft er wel een rechtenstudie als een, uh, een business degree daar. Dus uh, inderdaad, ze gaan een discussie voeren wie de meeste Harvard is. Ja. Ja. Maar dan in de negatieve zin, want je moet niet... In de negatieve te... zin, ja. ja het is hoe bijzor... langer de universiteit heeft gezeten, hoe slechter. Ja. Allebei hele gewone jongens. <laughs> maar het, het beeld dat we dus nu misschien wel zien de komende weken... is het beeld dat uh, de rijen zich nu gaan sluiten bij de Republikeinse uh, uh, presidentsverkiezingen. Newt Gingrich, Ron Paul en uh, St. gaan zich die achter uh, uh, Romney scharen. Ja, Ron Paul is altijd wel al een buitenligger geweest... die dus oh, ja. er eigenlijk niet is binnen de Republikeinse Partij. Die doet wat hij wil. Uh, New Gingrich, ja, die man heeft toch wel geen geld meer... dus het maakt niet zoveel meer uit wat hij doet. Uh, kijk, Ronnie uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, kan bijna geen verkiezingen nu gaan verliezen. Ja. Want uh, uh, ja, dus hij, gewoon, uh, hij krijgt nu gewoon het grootste deel van de stemmen mee. Oké, okay, nou ja, de, we hebben het uh, maandenlang met je gevolgd... deze Republikeinse uh, voorverkiezingen. Er zijn heel veel namen de revue gepasseerd, maar vanaf nu... Uh, als we het uh, met jou hebben over de voorverkiezingen, wordt het heel erg simpel. We hebben aan de ene kant Barack Obama en aan de andere kant Mitt Romney. En het gaat nu pas echt beginnen, de strijd om het Witte Huis. Inderdaad. Dankjewel, Wouter Zantingen. En uh, tot aan de verkiezingen op 6 november bleken we wekelijks met jou vooruit. Live vanuit Washington. Dankjewel. Het is uh, bijna vijf uur. U luistert nou nu al wakker op Radio 1. Um, zometeen na het nieuws, natuurlijk. natuurlijk. Zijn we terug met, uh, met nog een uur van dit radioprogramma. En dan gaan we het hebben over sociale media... Wij zelf doen er ook een beetje aan. U kunt ons volgen op Twitter, WNL Nacht. Daar uh, verschijnen af en toe wat berichtjes van ons. Uh, maar we gaan erover praten. Um, hoe PR-mensen dat kunnen gebruiken, dat is een beetje de vraag. Dat en meer straks na het nieuws van de NOS. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.